Herkelijk met het NOS-journaal. De KLM annuleert enkele vluchten vanwege fouten bij het onderhoud van zeven Boeing 787-toestellen. Het gaat om het onderdeel dat gebruikt wordt voor het tanken van brandstof. Hierbij is de procedure van een Boeing 777 gevolgd in plaats van die van een Boeing 787. Vandaag zijn drie vluchten geannuleerd. Vanmiddag bepaalt KLM welke vluchten morgen niet doorgaan. Duitsland verwerpt Amerikaanse kritiek op het besluit... om de AFD te bestempelen als rechtsextremistisch en antidemocratisch. In de verklaring staat dat Duitsland heeft geleerd van zijn geschiedenis... en dat rechtsextremisme gestopt moet worden. Volgens de VS is niet de AFD extremistisch... maar de migratiepolitiek waar de partij tegen is. In de Griekse stad Thessaloniki is vanochtend een vrouw gedood... door een bom -explosie. De politie zegt dat de vrouw de bom bij een bankfiliaal wilde neerleggen... toen die in haar handen ontplofte... Onderzocht wordt of ze banden had met linksextremistische groepen. Oekraïne was vannacht opnieuw het doelwit van een Russische aanval met drones en raketten. Het merendeel van de 183 drones zou uit de lucht zijn gehaald... of uit koers zijn geraakt door het verstoren van de besturing. De VS wil dat er een einde komt aan de oorlog... maar concrete resultaten zijn nog niet geboekt. Wel werden de VS en Oekraïne deze week eens over een grondstoffenakkoord. Vandaag zijn er parlementsverkiezingen in Australië. De linkse partij van premier Albanese stond er lange tijd slecht voor in de peilingen. Maar de afgelopen weken hebben ze hun achterstand ingelopen. Dat komt door de wereldwijde handelsoorlog van de Amerikaanse president Trump. Veel Australiërs zijn daar kwaad over. Ze keren zich af van de Australische conservatieven. Die volgens hen soortgelijk beleid voorstaan als Trump. Rond het middaguur wordt een eerste poll verwacht. Het weer, een mengeling van zon en wolkenvelden, blijft droog. Alleen in Limburg komen later vandaag buien voor en het wordt 15 tot 20 graden. Dit was het NOS journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg en tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort? Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, goedemorgen Zandvoort. We gaan beginnen met het tweede uur van Goedemorgen Stansvoort. Dat klopt heel. Welkom terug. Welkom terug. Ja, we gaan even zeggen wat we gaan doen, Ger. Ja, Zal ik dat dus even? Ja, nou ja, je kan het doen. Ja. Nou, we krijgen eerst uh, uh, uh, aangeschoven uh, inmiddels al uh, Gerard Kuiper, die al 50 jaar lid is van het Internationale Police Association. Daarna heeft Car uh, Carine Veren, die we net ook al hoorden met Fokko Bruins, die heeft een, uh, een, een ja, heel mooi indringend, uh, gesprek. indringend gesprek met uh, Willem, van Willem van der Sloot over uh, het graf van Hannie Schaft. En uh, ja, dan krijg je wel. Uh, ik vond het wel heel ja, bijzonder. Ja, ik vond het ook een zeer bijzondere uh, ja. bijdrage. Zeg. En als laatste doen we wat uh, luchtigers. En uh, dat is uh, Erik Weijers van het Circuit van Zandvoort. Over de verdere programma's uh, van ja, dit jaar. Ja, zeker. Nou ja, we worden net de police. En dat is natuurlijk niet voor niks. Uh, want uh, bij, <laughs> bij ons zit Gerard Kuiper. Welkom, Gerard. Oh, in onze hoi. uitzending. Want uh, hij had ons een mailtje gestuurd dat hij uh, 50 jaar bij de International Police Association aangesloten was. en uh, ja, Daar word je voor geëerd, hè? Dat, is, dat is in augustus. Dat is in augustus, ja. Nee, uh, uh, dus vijftien jaar geleden ben jij lid geworden van die uh, IPA. Ja, ik ben uh, uh, in 1953 nou, uh, was Nederland het uh, eerste buitenland. Ja. Want de IPA is de International Police Association. Ja. En, uh, die is opgericht in 19 juni 1936. Uh -huh. Door de Engelsman uh, Arthur Troop. En die werkte bij de politie Lincolnshire in Engeland. En na de Tweede Wereldoorlog uh, wilde hij een, een politievriendendienst uh, realiseren... met als motto, uh, dienen door vriendschap. Uh -huh. uh, in het Esperanto uh, was dat uh, Servo per amikego. Op 30 november 2000 is hij uh, de oprichter overleden. Uh -huh. En Nederland werd in uh, 1953 het eerste buitenland dat zich aansloot bij die... eerste buitenlandse uh, land, zeg maar. ja. ja. En momenteel zijn er 360.000 uh, leden wereldwijd in ja. meer dan uh, 65 uh, landen. Goeiedag, maar jij bent er in 1975 bij gekomen, zeg maar. Ja, zoiets, maar in mei 1975. Ja. ja, want dan laten we even je, eerst even je politiecarrière doornemen. Uh, hoe, hoe ben jij bij de politie terechtgekomen? Uh, nou, mijn opa die wilde bij, graag bij de politie, maar dat uh, mocht hij niet van zijn vader, want hij moest in de, in de zaak helpen. Uh -huh. En uh, ja, ik, dat is altijd maar bij me gebleven. En ik ben eigenlijk opgevoed uh, door mijn oma. Uh. En op een gegeven moment, uh, ja, ik werd... Uh, Hier in Zandvoort, Gerard? Wat zeg je? In Zandvoort? Nee, nee, nee. Ik ben geboren in Ursem. Oh, Ur Ursem. Oh, je bent echt een ja. west vries Ja, ik ben echt west Ja, ik west ook. Dus, uh, <laughs> nou, van harte. <laughs> Oké. Okay. Dus ja, ik, toen kwam het borrelde weer op bij me... dat mijn uh, opa dus politieagent wilde worden. En toen heb ik tegen mijn oma gezegd van... Uh, nou, dat uh, wil ik eigenlijk ook wel ja. wat doen. Nou, uh. die uh, was daar natuurlijk heel vergroot mee... dat ik dat idee ja. had. Ja. En toen heb ik gesolliciteerd bij de politie Beverwijk. En toen ben ik op school gegaan... hier in het oude politieschool in Bloemendaal. Mm -hmm. En uh, nou, daar heb ik een klas doorgelopen. Ik mocht naar huis elke dag. Maar dat is me helaas niet uh, gelukt. Ik ben uh, nee. helaas de eerste keer gezakt. En toen mocht ik er nog drie maanden over doen... tot het volgende examen. En dat heb ik weer gedaan. Maar door omstandigheden... ja, die hoef ik hier niet te vertellen. Dat is een heel verhaal. Uh, is het weer niet gelukt. Ben uh. ik voor de tweede keer gezakt... En ja, toen moest ik voor mijn, uh, mijn nummer moest ik op in dienst. Huh. En ik zat toen de laatste drie maanden intern bij een adjutant van de post uh, Bloemendaal. Mm -hmm. En die zei: het, als jij hetzelfde werk wil doen, dan moet je eigenlijk uh, ja, gaan solliciteren bij de Margeusee. Want je moet nou toch in dienst. Yeah. En dan kun je daar in, de, in en bij de Margeusee kun je, je carrière weer opbouwen. En uh, als je eventueel uh, daarvoor wordt geslaagd, dan, dan wil ik je wel in Bloemendaal aannemen. Huh. Nou, okay. en toen ben ik inderdaad naar de Margeusee gegaan, ben ik beroeps geworden. En toen heb ik acht jaar uh, bij de, bij de Marseille gediend. In Bloemendaal. Nee, eerst was het uh, de opleiding in Apeldoorn. Uh -huh. En vervolgens heb ik een half jaar op de plank gestaan... bij uh, Brigadeschip uh, uh, Soesdijk yeah. voor de koning en de koningin. Uh -huh. En voor de, Toen uh, was het de koningin. En vervolgens ben ik naar uh, Brigadeschip Ol terechtgekomen... Uh -huh. bij de luchthaven. Dan heb ik een tijdje daar uh, ja, het paspoort aangenomen uh -huh. en, en uitgedeeld weer... Maar toen kreeg ik daar hyperventilatie. Oh ja? En toen ben ik terechtgekomen op de brigade in Bad mm. En in mijn vrije tijd ben ik via de LOI in bezit gekomen. alsnog het politiediploma. Oh. Goed. En toen heb ik gesolliciteerd bij de Meer. Mm. En daar ben ik meteen aangenomen. En via Halemmermeer ben ik... Uh, toen ik uh, dus uh, een relatie kreeg met mijn vrouw Els. Ja. Een zandvoortse. Mm -hmm. uh, zijn wij verhuisd uh, op een gegeven moment naar Zandvoort? Ja, toen begon je fijnste tijd natuurlijk, of niet? Toen, toen me... begon je fijnste tijd als politie. Ja, uh... ja. Ah, ja ik, het wonen en het werken in Zandvoort uh, beviel me niet erg. Nee? Nee, nee, nee. Waarom niet? Ja, uh, ik was toch nog, ik, kijk, ik kom uit een horecafamilie en ik was nogal aardig een, een stapper. Ja. En als je dus ergens bij een uh, gelegenheid kwam in Zandvoort, dan werd er gesist. Ja, ja andere dan andere je die uh, uh, agenten. Ja, ja. in de tent. Ja, ja ah, dat ja, vond ja. ik uh, nee, niet echt, is, uh, echt prettig. Nee, dat En beter. toen ik plotseling een molotov cocktail tegen mijn huis kreeg. Ga weg. Ja, ja zo. toen uh, dacht ik van, uh, toen werd mijn, mijn vrouw angstig. Ja, dat begrijp ik. En toen heb ik gezegd van, uh, ja, het beval me hier helemaal niet, ik uh, ga weg. Nee. En toen ja. heb ik overplaatsing aangevraagd naar Haalem. Maar je kon er zo over blijven wonen of heb je ja, dat ja, niet ja, gedaan? Ja, ik had even naar het van mijn schoonouders gekocht. Ja, ja. Dus zodoende zijn we hier tegengekomen. Ah. En toen ben ik uh, naar Haarlem uh, ah. overgeplaatst. Dan ben ik een wijkagent geworden in uh, het Rooseprieel. Goh zo. en dat was je laatste klus eigenlijk? Ja, nou, of nee, dat, het eindigde als hu huismeester op het uh, hoofdbureau in uh, Oh, Oké, okay. op de koude Horen. Ja, op de ja. koude Horn. Dat ja. zijn de laatste jaren geweest. Okay. Ja. Ah, ah. Maar je kijkt wel uh, met plezier terug op je carrière als uh, uh, agent. Ja, ja, Mar Mar ja. Ja. ja, je maakt natuurlijk van alles mee in je ja, hele absoluut. carrière. Ja, tuurlijk. Leuke dingen, maar ook minder uh, leuke dingen. Ja. Maar ja, het is, uh, het is me toch wel. Uh, het is me in mijn hart en heren. Ja. En, en, en, ja. en nog als er dingen gebeuren, dan uh, gaat je hart weer open. En, uh, ja. Dus spring je het weer in? Dat is soms niet erg handig, maar. Mm -hmm. Nee, begrijp ik, begrijp ik. Uh, maar hoe kwam die uh, International Police Association uh, om de hoek kijken? Hoe kwam je daarmee in contact? Ja, op een gegeven moment uh, was zijn een collega die zat in het uh, in dat bestuurswerk van de IPA, land en die hebben me een beetje gek gemaakt van: joh, uh, je moet dus uh, lid worden van onze vereniging. Want, ja. uh, we doen heel veel leuke dingen. <lacht> en uh, nou ja, goed, dat heb ik toen ook gedaan, dus toen ben ik uh, lid geworden. Ja. En uh, nou, ik moet zeggen, ik heb een heleboel uh, uh, gehad aan, uh, aan de vereniging. Mm -hmm. Was dan die leuke dingen waar je het over hebt? Oh ja, met name uh, de samenhorigheid, de, de vriendschap. <coughs> uh -huh. Je kan altijd terecht, als je in de problemen zit of je hebt, uh, je hebt wat op je, je leven, weet je wel, uh -huh. om het te, de, samen te delen. Ja, ja, ja. Kijk, uh, ik ging voor wedstrijden, ik was toen een, op een top sportman, en ging vaak voor wedstrijden naar het buitenland. Ja. En dan had ik niet altijd uh, onderdak. En dan en, en nam ik gewoon uh, contact op uh, met een secretaris een van, die leden. van de politie daar. En die hielpen me zo uh, goed. Ja, dat ja. Zelfs uh, mijn huwelijk hebben ze helemaal uh, geregeld. Dat, dat is mooi natuurlijk, ja. Ik ja. ben in Canada um, voor uh. wedstrijden. En uh, ja, ik heb hem toen geschreven, die secretaris. Mm. Van ik heb geen onderdak, <coughs> maar ik wil ook uh, daar gaan trouwen. Ja. dus zei hij van nou, uh, wacht maar even. En ik kwam, kreeg een paar dagen daarna een keekersijntje van... Uh, nou, mijn vrouw vindt het hartstikke leuk om het te doen. Ja. Ze wil het organiseren voor je. Mm -hmm. Dus ik ga alles voor je regelen. Ja, wat, wat voor sport deed je, Gerard? Ik zat in de triathlon en uh, lange afstand lopen. Oh, zo. Ja. Doe je het nou nog steeds, of niet? Nee, nee, nee. Ik heb helaas astma. Oh ja, dan wordt het lastig. Ja. Het is, uh, ja. het is uh, afgelopen. Uh -huh. nee, nee, ik heb begrepen dat je bijnaam spruit is. Dat klopt, ja. Waar komt het vandaan? Ja, dat is een keer geboren tijdens een uh, fietsvakantie. En uh, ik was toen al heel jong, maar ik was met de fiets in Putten. En toen kwam ik in een uh, jeugdberg. En toen begonnen ze een beetje met bijnamen te strooien. En uh, vroegen ze mij, wat is jouw bijnaam? <lacht> nou, ik was daar die jongste op dat moment. Ik zeg, nou, uh, Spruit. Oh, ja? <lacht> nou, dat is mijn hele leven bijgebleven. En zo, zo, zo kennen een hele hoop mensen jou nog? Nou, er zijn meerdere oud-collega's die weten dat nog. Ja. Maar ja, ja. voor de rest is het een beetje weggezakt. En soms dan vragen ze wel eens: heb je nog een bijnaam? En dan zeg ik, ja, ik, mijn bijnaam is Spruit. Dat is goed. Hé, <lacht> hey, maar Gilles, wat, wat doet die IPA nou? Elk jaar een bijeenkomst of... Uh... Ga je erheen of? Uh... Ja, nou ja, voornamelijk natuurlijk als ik in, in nood uh, zit ergens en uh, ik, heb, ja. uh, ik heb nodig... hulp nodig, ja. dan stap ik zo een politiebureau binnen en dan uh, legitimeer ik mij even. En dan word je gewoon goed geholpen. Oh, dan uh, word je wel Dan word ik altijd gewoon goed geholpen. Ja, nou, wat goed. Ja. En bij wildvreemde mensen kom ik terecht ja. en. Uh, ja, ze organiseren ook heel veel... Ja, is dat een soort badge die je dan hebt? Of een, nou, een, een legitimatiebewijs, legitimatie ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Die hoef je alleen maar te tonen en dan ja, uh, zeggen ze... wacht maar even een ogenblikje en dan word je bij ja. de baas gehaald... Ja. in zo'n politiebureau en dan regelen ze alles voor je. Ja, dat is mooi. Ja, ja. dat is... Hey, uh, je, hebt, je, hebt, je hebt in acht verschillende uh, uh, plaatsen gewoond in, uh, in Nederland. Nou, meer hoor. Meer? No We ben 17 keer verhuisd. Je meent het? Ja. Onvoorstelbaar. En je, je woont wel als langste uh, in Zandvoort? Ja. Dat dan wel? Ja, dat is het uh, ja. eindstation, denk ik. Dus je hebt het wel naar je zin gekregen hier? Ja, zeker. zeker. Ja. Vooral uh, vanwege de omgeving. En ik sport er toen natuurlijk heel veel. Mm -hmm. Dus ja, de duinen, het strand, de zee. Ik vis graag. en uh, Ja, ik ga hier nooit meer weg. Nee. Nee. Wat je tussendoor ook nog even gedaan hebt... is de oprichting van de seniorenvereniging hier in Zandvoort. Ja, dat zijn we ook alweer 12,5 jaar... Uh, 12,5 jaar alweer. Ja. En uh, dat is bloeiende vereniging, hè? 700 leden. Zeker, ja. zeker. Je ja. bent er ook nog zelf lid van natuurlijk. Maar bent, waarom ben je gestopt als voorzitter toen? Nou, ik ben niet echt een uh, vergaderdier. Nee, nee. Ik ben, oh. meer, ik ben meer een man die, die moet organiseren. Dat vind ik veel ja, aan ja, die ja, dingen. Ja, ja. Uh, zeg maar in de uitvoering ook. Ja, uh, ja. daar heb ik veel liever. Ja, begrijp ik. En als dat dan lukt, zul ik evenementen organiseren. En ja, ja je maakt zoveel mensen blij met, tuurlijk, met tuurlijk. die organisatie daarvan. Ja, ja. Samen met anderen. Want ja, ja. Onze, ver onze vereniging hebben niet alleen 700 leden, maar we hebben ook, daarvan zijn er 60 vrijwilligers. Ja, dat is ja. Mooi. Dus die, die, die doen al die activiteiten. Goed, hè, ja. ja. Uiteten ja. is een van de belangrijkste. Uit eten, retten, uit eten, ja. Ja. en biljarten. biljart. biljarten. zwemmen. Ja. Ja. Ja. Af van alles doen ze toch? Zwemmen. Ja, mooi hoor. En um, daar heb je ook een liedje voor gekregen eigenlijk. Hè? Ja, een paar jaar geleden is dat jaar geleden. ja. Nou, ik heb er wel een hele tijd een beetje om, om gezeurd. Ja? Ja, dat zei de burgemeester. Ja, als ze bij, mij, bij ons in de vereniging iemand een lintje kreeg, zei ik van nou ik. Ja, ik kom ik in de beurt? Ja. Ik hoop dat ik ook een keer aan de beurt kom, weet je wel. In het bijzijn van de burgemeester. Was dat bij het uh, nee, niet Meijerol of bij Molenburg? Nee, maar zei bij uh, Molenburg. Oké, okay, ja, ja, ja. Wat zei je? Dit komt goed of, uh, nee, nee, je zei, zei je, de, Die vraag wordt overgeslagen. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. die, die vraag wordt overgeslagen. Ja, dat ja. Uh, wel goed. Maar uh. uiteindelijk is het dan. He. Ja, daar was ik heel goed. blij mee. Ik was er toen bij voor mij dat je hem kreeg, maar ja. je was er enorm blij mee. Ja, dat was wel, uh, ja zeker weten. We. Was wel ja. te zien ook. Ja, dat was ja. mooi. Uitdundig. Ja, zeker, zeker. Ja. Hey, uh, je kun je leven lang lid blijven van die IPA van die, uh, Ja. Ja. Yeah? Al lang je de contributie maar betaalt. Ja, nee, ja, ja, ja. Hoeveel moet je betalen per jaar? Uh, 30 euro. Oh, dat is, ah, te doen, dat he? is te doen, hè? Dat is te doen. Als je het over een jaar bekijkt, dan is het niet En als al je mee. ziet dan wat ze allemaal voor je doen... He? waar ik allemaal mee geholpen ben... Uh -huh. dan denk ik van, ja, ik heb het er graaf voor over. Ja. Oh, ik als heb je... een tijdje ook nog in het bestuur gezeten van Kennemerland Oké. Okay. Uh. Van die je pa. Nou, ah, mooi. En uh, als er nou iets gebeurt in jouw omgeving, directe omgeving, hè? Je ziet iets gebeuren of zo, kun jij dan optreden als agent dan of niet? Of? Nou, niet als agent meer. Nee. Wel als burger. Ja. Als burger heb je ook bepaalde... Uh, Richten, zeg maar, en, rechten. om uh, iemand ja, staande te houden. Ja, ja, ja, ja, ja. En het is me helaas nog... Uh, vorig, jaar, vorig jaar nog... Uh, <kwijnt> heb ik dat meegemaakt. Want ik, vond, ik stapte net op mijn fiets. En ik wilde naar mijn, mijn schoonmoeder gaan. En ik zie iemand uh, uit de Troestenstraat... Uh, komen rennen. En die gaat via de Schapelstraat richting Duin. Ja. En erachter kwam... <kwijnt> sorry... Daarachter kwam een uh, oude buurman van me. Oh ja? En die kwam houd, erin uit aan en zei... Houd dief. Uh, uh, oude dief, <laughs> ja, dief. Ik zei, ja. <laughs> oké, okay, nou. Dus ik, ik stap op mijn fiets. Ja. Ik reed met een uh, noodgang achter die uh, kerel nee, aan, ja. En die uh, vlucht de duin in. Ik... ik uh, achter stap hem op. aan? Ja. Ik achter hem aan. St, uh, schop mijn flitslippers uit. En ik zie hem over de duin heen. Uh, Zo. En ik was hem op een gegeven moment kwijt. Dus ik denk, op een gegeven moment bij een bossage... <laughs> nou, hier moet hij inleggen. Want ik zie hem nergens verder lopen nee dus ja, ik ben, ben gestopt. En op een gegeven moment zag ik polities, dus ik heb uh, gezwaaid. Oh, ja? En die mannen aangesproken van joh, uh, dus, uh, hier moet die verdachte zitten. Ja. Nou, dan hebben ze de borsages uh, omzingeld okay. en verdomd. Uh, ze vonden in de borsages. Ja? Oh, en toen mooi. bleken de tasjes erover te zijn. Oh, ja? Ja? Ja. Nou, dat is mooi. Dus ja. Dat, dat, dat, dat, ja, dat zit Ja, in. Dat zit erin natuurlijk. Ja, ja. Ja, je hebt ook verschrikkelijke dingen meegemaakt natuurlijk, hè, als agent. Ja, ja, dat uh, wil Ophelen, je niet. Meer. nee daar ja. kan ook niet uitgebreid over hebben. Nee, ik denk nou, dat... de ergste was de treinongeval bij Hoofddorp. Uh, bij Hoofddorp, ja. oké. Okay. Oh, ja. Vijf doden toen of zo? zo zes, zes doden, ja. Zes doden, ja. Ja, ja dat, is wel dat was een van de eerste die erbij kwam of zo. Ja, nee, de eerste wat ik, die, ik, uh, die ik had dat was een motorrijder. En die ging op een zaterdagmorgen, een twintigjarige jongen, die reed over de IJweg in Zwaan, naar Zwanenburg. Die ja. zou naar voetballen gaan, het was hartstikke mistig. Ja. En die rijdt op het midden van de weg, op de streepjes, want dan kon hij dat een beetje zien, ja, dus ja. de weg. Maar uit de tegenovergestelde ja, richting kwam dit. een trekker met een, een laadbak met oh. aardappelen. Oh, erg, nou, ja? die, die, die, die heb je nooit gezien. Nee, nee, dus hij nee. kwam met de punt van zijn hoofd kwam hij tegen die laadpakken Zo, ja. en hij wordt gecatapulteerd. Verschrikkelijk. En, ja. en ah, die was, dat zag vreselijk vreselijk Nee, uit. dat begrijp ik ook nog wel. Noem ja. Ja. maar voorzichtig. Ja. Uh. Ja. Ja, ja, zeker. Ja. Ja. Ja. Thomas is, er, is ook een hele grote motorrijder. Ja. Hans ook, hè? Ja, ik ook. Ja. En ja, ja, ik ja, nou ja. probeer ja, ja. altijd voorzichtig te doen, hè? Nee, ik heb mijn <laughs> laatste motor net verkocht, want ik vind het te gevaarlijk. Worden. Ja, meen je dat? Nou, ja. nou, nou ik vind ja. het nog steeds leuk. Een beetje toeren, weet je wel. Ja, maar ik heb geen doel dan, hè? Nou ja, uh, die komt toch van uh, punt naar punt? Ja, maar... terras naar terras. Ja. Nee, ik vond het een beetje saai worden. Oh, Oké, okay. nee, dat kan, dat kan. En we hadden een leuk groepje hier in Zandvoort... van een stuk of vo 7 motorrijden Ja, ja. is helemaal uit elkaar gevallen. Oh, dat is jammer, ja. Ja, ja dus ja, dan moet je, ja, gebruik je die, die motor alleen nog maar ja. om naar een ziekenhuis te gaan. Ja, en ja. Weer. ja. voor de rest vond ik het uh, nee. En ik deed voor de vereniging ja. uh, de buitenleden bedienen met onze nieuwsbrief. Vanaf ja. in ieder geval een, uh, een rietje. Ja. Hey, je hebt toch al bijna Klaas Koper opgevolgd als Klaas ja, Koper als als he? heb ik ook nog acht jaar. gedaan. Ja, heb, heb je acht jaar gedaan toch? Ja, ja. Zo, ja. Zo. We hebben een we hebben een bellen. Uh, nou, moet oh, niet gekker worden. Vermoedelijk spam oproep. Nou, dan gaat even. Oh. Uh, Wil je overstappen? <laughs> ja. Nee, uh, nou we hebben het meestal wel gezien. Of je moet nog iets zeggen van, uh, dat ik nog heel graag kwijt over de IPA, over de. Nee, ik hoop dat het, uh, nog lang. Het is wel duidelijk. Het is dus. Een soort vriendengroep is, zeg ja, maar. Ja. Zo kun je het noemen. Ja. En uh, ja, dat is mooi dat je, dat je die mensen allemaal achter je hebt staan natuurlijk. Ja, en ik ben nou dus bezig met het schrijven van een boek... en dat uh, gaat ook natuurlijk gedeeltelijk hier. Oh ja. ja, je was bezig met het schrijven van twee boeken heb je Twee met boeken, gezegd. eentje over mijn leven zelf en eentje over de, mijn politiecarrière. Ja, maar het ene is met het andere wel verbonden, maar ja. jij wilde het gewoon even gescheiden houden. Dus, uh, ja, gescheiden. Er is genoeg te vertellen over jouw leven volgens mij. Wat ik allemaal nog meegemaakt heb, ja, ja dat, dat, is dat wel ik wel, heb ik ja. een paar boeken van vullen. Oh, je, je gaat er nog meer maken. Ja, maar, nee, ik, ik, uh, maar ik heb er nu in ieder geval wat meer tijd voor, omdat ik ja, niet de mee voorzitter meer ben. Nee, dat ja. is zo, ja. Dus ik uh, help mevrouw met uh, alles wat, wat, wat georganiseerd kan ja, worden. Ja, begrijp ik. En ja. de ja, is, is die vrouw nu voorzitter of niet? Nou, nee, dat was wel de bedoeling, maar uh, ah. dat is toch een beetje anders gelopen. Oké, okay. bier dus uh, Dat zou eerst uh, wel gebeuren, maar. Ah. Ja, uh, en ik heb ook twintig uh, uh, gesprekken gevoerd met mensen waarvan ik dacht: van, nou, die zijn wat wel kapabel, om haar uh, ja. te volgen, ja, maar. Uh, ja. Niet geworden. Als zij als eenmaal uh, zagen wat het werk oh, ja. Nog inhield. Ja, dat de, begrijp de, ik. Gestampen. En wie is, nu, wie is het nu? Nou, we hebben nu alleen maar een ad interim. Oké. Okay. Want uh, oh. ja, volgende week is de algemene ledenvergadering. Uh. Hebben zich gelukkig nu een aantal mensen uh, okay. opgeworpen als. Uh, ja. Misschien wel voor jou, Gerrit? Nee. Oh, sorry. Dat ja, oh. komt, uh, komt wel goed, hoor, denk ik. Ja, dat komt wel goed. Ja, gelukkig. Hé, hey Geerder, mag we jou hartelijk danken voor jouw komst. Ja. Want we gaan uh, zo door met het programma. Uh, Goeie voor de rest. Ja, dankjewel. Ja, dankjewel. dankjewel. Uh, wellicht binnenkort nog een keer, als je boek uitkomt bijvoorbeeld. Nou, ja, precies. Hé, hey, dankjewel. dankjewel. Hartstikke leuk. Fijn uh, weekend. De uh, ja, muziek van Thomas. Ja, ja. liedje, Thomas. He? En het is uh, volgens mij een uh, cover van een, uh, klopt, van, van een oud nummer. Ja. Opnieuw, opnieuw opgenomen. En wie was het? Uh, Cyril. Oh. Nou. oh, nou verbaas je me weer een beetje. Hey, we gaan uh, zo luisteren naar uh, Carina Veren En uh, Carina is met uh, Willem van der Sloot uh, bij het graf van Hanni Schaft uh, geweest. Op de erebegraafplaats uh, hier in, uh, in Overveen. En uh, het is een opmerkelijk verhaal, Hans. Ja, vond ik wel, ja. Ik heb ja. het uh, al gehoord, maar het is ja, indrukwekkend verhaal. Laten we het indrukwekkend over, verhaal. Ja. Ik zou zeggen, uh, nou, laten we gaan Starten luisteren. Met. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Goedemorgen Zandvoort. Um, ik loop hier op de Irrebegaafplaats uh, aan de Zeeweg. En uh, Willem van der Sloot is hier ook. En Willem, jij staat bij een speciaal graf, hè? Ja, het graf van uh, Hanni Schaft. Ja, en... Um, Goedemorgen trouwens. Goedemorgen. <laughs> maar ik dacht, ik ga hier niets door, want je staat er zo stil bij. Maar je hebt er bloemen bij gelegd. Ja. Dat heb je niet vandaag gedaan, hè? Nee, dat had ik uh, van de week gedaan, de 19e. En waarom de 19e? Dat was. Uh, op, uh, dat was de twee dagen na het overlijden van Hanny, dat ze neer was geschoten. Heb mijn vader haar gevonden aan de andere kant van de duinen. Ja. Aan de andere kant van de zeeweg bedoel ik. Dat is heel bijzonder. Ja. En, hij vond haar. En, hij en, en, en toen? Ja, hij vond haar. Uh, hij was uh, op zoek naar eten of houtsprokkelen. En uh, dat deze in die tijd. Want er moest eten op tafel komen. En uh, toen vond hij haar. En toen heb je... Uh, Hé, hey, dat is het meisje met het rode haar... En uh, toen is hij naar, de, naar Heemstede gereden. Naar het, uh, huis, uh, naast het huis met de beelden. Heb ja. je, daar zat het verzet. En dat heb je daar laten weten. Oké. Okay. En ze geloofden natuurlijk meteen. Maar weet jij hoe ze toen gehandeld hebben? Mm -hmm. Zijn ze er naartoe gegaan? Komt dat zomaar? Nee, dat weet ik dus niet. Kijk, mijn vader heeft uh, me verteld. De avond voor die stierf. Dat hij haar gevonden had. En... Dat wisten heel weinig mensen. Mm -hmm. of, er werd nooit over gesproken over de oorlog. Kijk, en toen als mijn vader en, op verjaardag... met mijn broers en zusters bij elkaar waren... spraken ze erover. En daarom heb mijn neef Pieter Waterdrinker dat ook opgevangen. Mm -hmm. Ja. En, maar verder werd er nooit over de oorlog gesproken. Alleen op verjaardag. Maar ja, daar zaten de kinderen meestal er niet bij. En die waren met speelgoed aan spelen. En... Ja. Ja, maar toen je het hoorde, op de, ja, vlak voor de dood van je vader... wat deed dat met jou? Uh, heb je het altijd al opgevangen of was het echt voor jou nieuw nieuws? Het was, uh, ik heb er wel ja, moeite mee, uh, jarenlang. Uh, je gaat er niet over praten, je sprak er niet over... Want dat werd, werd in die tijd met hun deden ze het ook niet. Maar ik deed het ook niet. En ik heb het twee jaar geleden eigenlijk voor het eerst aan uh, oud burgemeester van Bloemendal, Elbert Roes, verteld. En uh, die zei: Je moet er wat mee doen, Willem. Mm -hmm. En uh, nou ja, ik ben vorige week dan. Uh, ik heb uh, oude uh, meneer Terhopen, die de uh, beheerder was. Ja. Uh, die heb ik uh, een mail gestuurd. En uh, dat we een keer met elkaar gaan praten erover. En ik heb het uh, ook uh, nog, nog iets laten weten. Ik weet niet meer welke site het was. Ook over de oorlog. En ik ben vorige week dan met Marcel Meijer naar... Uh, uh, ben ik geweest naar noord hollands Archief. Naar de vrouwen in verzet. Want dat de tentoonstelling. Ja. Ja. En, uh, want Marcel wist ook van het verhaal dat mijn vader... Aangevonden gevonden had. Omdat mijn vader was een vriend van Marcel... en ze ging altijd op pad. En mijn vader vertelde, heb het ook aan Marcel verteld. Ja. Hoe oud was je vader toen eigenlijk? Mijn vader was, moest nog 18 worden. Zo. Dus en het was uh, ja, het einde van de oorlog. En, uh, en na de oorlog ging hij in militaire dienst. Maar dan liepen ze toch echt wel een end uh, van het dorp af, ja, door de duinen. Ja, maar ze liepen zelfs naar Den Helder met, met een handkar op zoek naar voedsel. En voedsel was heel schaars. En uh, zo was heb, heb mijn opa toen met zijn zonen en het vriendje van, uh, van zijn dochter... hebben ze ingebroken in een huis in de Brugstraat nummer 15. Huis van de kerk, wat vol met duinaarappelen stond. Oh. Ja. Inbreken, aardappelen naar huis brengen op nummer 20. Het sneeuwde, de sporen gingen naar nummer 20, oh. maar de volgende dag lag er een pak sneeuw. Ja. Niks meer toen aan de, de, de hand. Hongerwinter. Ja. Dat ja. was een half jaar voordat die, had uh, die gevonden. Ja. Dat zijn verhalen. Ja, dat weet niemand. Nee. Ja, en die moeten wel levend blijven. Die moeten, ja. Dat zou, ja, uh, ja dat is mooi ja. om het te kunnen overdragen aan ja. de jeugd, ja. zodat ze. Blijven weten wat er allemaal gebeurde. Ja, het is, het, je moet het vertellen. Je moet, het moet leven in leven blijven. Want direct hebben we weer. De wereld, het gaat niet goed in de wereld. We hebben oorlogen en die zijn dichtbij. Mm -hmm. En uh, moet, daar moeten we voor waken dat het niet gebeurt. Dus ja. ze moeten gaan praten met elkaar. Ja. Ze moeten naar Rusland toe gaan en gaan praten met Poetin. Dat is mijn boodschap. Ja. Met praten zo, zo. kan je iets oplossen. Praat, ja, praten is echt het beste. Maar um, wel bijzonder dat er alleen nu bij uh, Hanni Schaft van alles ligt. Uh, bloemen, sieraden, uh, steentjes, glas. Ja. Er is zoveel neergelegd. Het ja. valt ook meteen op dat, dat uh, ja, dit het graf is van uh, Hannie Schaft. Maar verder, als je om je heen kijkt... Uh, ligt er eigenlijk helemaal nog niks. Maar dat nee. zal straks... Uh, met 80 jaar dode herdenking. Krijgen ze allemaal een er... roos Krijg... op een. Uh, krijgen ze allemaal een roos? dat ja. is elk jaar zo en dat uh, zullen ze dit jaar ook wel krijgen. Ja. Maar je had ook een reden van ja, de familie wordt ook ouder van deze. Ja, en dan zijn dus... er geen nabestaanden meer. Ja. Dat, dat, dat is gewoon zo. Ja. En dat uh, merkte ik ook uh, gisteren uh, toen ik op de begraafplaats in de muiden was, samen met Marcel en zijn vrouw. De meeste graven, oorlogsgraven zijn allemaal verzakt. Er Al, komt niemand meer. Dat kan je heel goed zien. Daar komt niemand meer. Al die graven zijn verzakt. Maar zelfs de gemeente komt daar niet eens kijken. En dat moeten ze echt een keer gaan doen. Hoeveel graven zijn daar? Och, denk weet, je? Ik niet, weet ik maar niet. Maar net ook, zo groot als ook, hier? Ja, ook een paar honderd. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja. En dat zijn ook allemaal verzetstrijders? Nee, de, geen verzetstrijders. Oh, waren... Maar wel, eentje ligt er wel. Ik ben even de naam kwijt. Mm -hmm. Jan. Uh, ja, ja, ik ben even de naam kwijt. Ja. Uh, er uh, was een collega van, van Schaft En uh, Bonenkamp, Jan Bonenkamp. Die legt er, en dat die steen legt er heel mooi. Want dat is die legt er nog niet zo lang, die steen. Die hebben ze een aantal jaren geleden vernieuwd Maar de rest van het uh, begraafplaats ja, legt er heel triest bij. Hé, hey, nou, daar moet wel wat aan gedaan worden. De ja, gemeente uh, Muiden of Velsen zou daar eens even moeten gaan, gaan kijken. kijken. Ja, want het is natuurlijk zo dat ze waarschijnlijk een monument hebben... waar ze op denking bij elkaar komen. Ja. Maar dan niet op die begraafplaats. Maar dat is in Zandvoort natuurlijk ook. Ja. Toch? In Zandvoort ja. komen ze ook aan de... Uh, aan de Aan de Lineestraat. Maar op de begraafplaats, daar uh, hebben we ook een aandenken, toch? Aan daar, die... leggen we, daar leggen twaalf onbekende soldaten die gesneuveld zijn. Ja. En dat waren eerst twaalf graven. En mijn vader heeft dat zeker, uh, denk ik wel, 25 jaar onderhouden. He? Omdat hij had ook een trauma te werden met die oorlog. Dus hij deed dat. He? En uh, nu is er één steen en ook... Nu doe ik met mijn zoon al zeven jaar daar bloemen liggen. En daar wordt verder ook niet naar omgekeken. En dat vind ik ook jammer. Ja. En wat staat er op die ene steen? Nou, dat weet de, ik niet uit mijn hoofd. Voor de onbekende soldaten. Ja, de twaalf onbekende soldaten. Ja. ja. Nou, wel en, fijn dat die steen er is. Ja. Dat we dat... Uh, dat wist ik dus zelf niet. Dat nee, dat maar, daar was. Nou, ik denk een heleboel mensen dat niet te ja. weten. Ja. Dat is hier wel een vredige plek. Dit is ja heel, ja. En dat die van de week de herten hebben gelopen, want de keuters liggen daar. Ja, ja, de herten bezoeken het elke dag. Zo. De vlag staat uh, hoog. Ja. En wordt de klok dan geluid, denk je? Uh, op, uh... Alleen op uh, 4 mei. Ja. En deze stenen allemaal eromheen, ja. die zijn van het Krullenmuller, dacht ik. ik maar weet dat weet ik niet zeker, ga ik eens even onderzoeken. Want elke, elke steen heeft ook een nummer. Okay. Dus het was een soort bouwpakket. Maar waarom die stenen nou ook alweer allemaal hier gekomen zijn... dat, uh, dat weet ik even niet meer. Ja, maar toen hadden ze nog geen machines. Alles werd toch met de hand uh, ja. gebracht? Ja. Nou, dan gaan we eens even verder lopen. We kijken even naar de andere graven. Maar um, ja, op heel veel staan natuurlijk precies dezelfde data dat ze gefusieerd zijn. Hier bijvoorbeeld een hele rij 16 juli. En overigens staat iets anders onder. Vraag me af hoe dat gegaan is. Of dat de familie daarvoor uh, mocht kiezen. Er dus staat bijvoorbeeld gevallen voor de vrijheid van het Nederlandse volk. Ik heb een goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop ten einde gebracht. Uh, sommige zijn niet eens meer goed te lezen. Maar er staat er ook in in deze ongerepte natuur... viel ook jij door het natievuur. En bij uh, Hanni Schat staat dan zij diende. Sommigen hebben hele korte zinnen, sommigen hebben zelfs niks eronder staan. Of het is vervaagd. Ik kan me niet voorstellen dat iemand niks heeft. En hier staat toen hem de grote regisseur een rol toedeelde, was hij bereid. Ja. ja het zijn allemaal helden. Allemaal helden. En daar, die meneer heeft een heel stuk boomstronken erop liggen. Misschien betekent het uh, leven? Of... Uh, ja, ik, ik weet het niet. Ja. En als je ziet, ze zijn allemaal echt heel jong. 22 jaar. Tussen, de, Ja, 20, uh, hier jaar. 33 jaar. Hier eentje iets ouder... 48 jaar. Nou, deze is echt ook heel jong. 21. En ook allemaal hier op dezelfde datum. Allemaal, uh, even kijken, in de maand juli. Nou. Ja. En we zagen net een hele. Oude meneer, hè? Die wilde ja. heel graag hier nog ja. komen kijken. Maar ja, maar, ja. Zonder rolstoel, maar komt hij er ook niet. Want je moet een trap op en uh, het, het is heel moeilijk lopen hier al. Ja. Het is jammer dat het dat niet kan voor zulke mensen. Misschien kunnen ze toch nog iets van een, uh, een liftje maken. Want uh, ja, ah. de mensen die willen komen, die uh, zijn natuurlijk ook allemaal ouder geworden. Ja. En niet zo goed ter been misschien. Want hier ook, hier moet je ook weer een steile trap naar beneden. Ja. ja. En ik vind het ook een heel onregelmatig ja. pad. Hier heb je wel mooie tegels, maar... Ja, het is lastig om hier te komen, in ieder geval. Of je moet uh, zeggen van, ik neem uh, even sterke mensen mee... die mij een beetje omhoog kunnen tillen. Dat zou natuurlijk wel kunnen. Ja, maar die, die man kon niet gehoord nee. worden. Dat nee. uh, was heel duidelijk. Hij kon wel nog even naar die nieuwe borden luisteren. Dat had hij wel kunnen doen met de, ja. met de uitleg. Ja, ik zei net, eh, het is fijn als je iets meer weet over de personen die hier allemaal liggen. Maar hier, aan het begin bij de trap, heb je een heel erg mooie draaisysteem. En dan kan je over elke persoon die hier ligt iets lezen. Met een foto erbij ook nog. En waar ze liggen en uh, wat voor verzetsactiviteiten ze hebben gedaan. En hoe ja, de arrestatie uh, uh, heeft plaatsgevonden. En nog een stukje achtergrond. Zo, dat is wel interessant. Schaft, oh, Hannie schaft hier. Ja. staat hier ook op, kijk. 22, oh ja. 22, ja. 22 krijg je dan. Ja. 24 jaar oud. Zo. Oh ja, Freddy en Truus oversteeg. Ja, die... ja. liggen zij dan in de meiden? Nee, die... nee, nee, nee, weet ik niet. weet oh, liggen Regi. niet hier nee. en ook niet daar. Nee. Nou, dat gaan we even lezen. Die hebben we altijd even zoeken hoor. Ja, je had op Facebook gezet dat je uh, een krans had gelegd. Of bloemen had gelegd. En zoals het op social media gaat, toen kreeg je een reactie. Al heel snel. Ik kreeg ja? een reactie uit Australië. Uh, van een kleinzoon van Jan Bonenkamp. En. Uh, die. Uh, ja. Dat, uh, dat hij. Een, zijn moeder was een, een zus van Jan Bonenkamp. Aha. En toen heb ik gezegd. Nou dat ik daar met Marcel ook naartoe zou gaan. En toen heb je ook gezegd. Ja wij zullen elkaar niet ontmoeten. Ja. Maar ik drink wel een glas uh, ja. hierop. En hij vindt het natuurlijk heel fijn dat jij dat dan ja. voor hem... Uh, Eigenlijk dat uh, ja dat, hebt. Ja. ja. Nou Willem, ik wil je heel erg bedanken dat je hier even naartoe wilde komen. Want dat is dan de derde keer deze week dat je hier was hè? De derde keer ja. ja. En het uh, zal niet de laatste keer zijn. Nee. En dan ga je ook nog uh, uh, wat je net zei een steen leggen bij het huis van... In Haarlem? Nou, daar wordt een, steen, een steentje neergelegd uh, en daar wil ik 4 uh, mei uh, naartoe. Ja, dat is het oude, ouderlijk huis waar, uh, waar ze opgegroeid is. Ja, waar ze dus, woonde. dat is daar vlakbij de schaatsbaan, bij die molen daar. Ja, in die wijk daar. Ja, daar, ja. in die wijk, ja, ik weet wel uh, waar Klever, dat is. Kleeflaan uh, Klevertpark. Ja, ja. Nou, maar heel erg bedankt. Niet te danken. Goedemorgen, Zandvoort.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 Het is ja, nee. een of andere studentenvereniging uit Utrecht. Een of andere studentenvereniging uit Utrecht. Ja, ja, USVW. Geweldig uh, hit, wat de, is het over? En mij. nog wat. En nog wat. Voor mij wordt het, uh, het is een grote hit. Ja, nee, dan had, ja het, is het is een, een heel leuk liedje. Nou, <laughs> heel grappig. Liedje te meneer, ja. <laughs> hey, we gaan, uh, het is uh, iets over kwart voor twaalf. We gaan uh, bijna naar het einde van het programma. Maar, maar... we gaan eerst nog uh, praten met Erik Weijers uh, van het circuit Zandvoort. Het mooiste Welkom uh, Erik. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. We, we, dat hebben we een tijd geleden gedaan. Ook net ja. een tijd geleden we gedaan hebben, laat ik het zo zeggen. Maar uh, er komen leuke dingen aan de uh, ja, uh, komende uh, tijd. Buiten de Formule 1 natuurlijk, op het uh, laatste weekend van augustus. Want uh, we beginnen bijvoorbeeld uh, 11 mei met een uh, Mercury Sunday. Klopt, dat is uh, volgende week uh, zondag inderdaad. Ja. En dan, uh, dan staat eigenlijk de week daarna uh, de GT World Challenge al ja. op het programma. Dat is eigenlijk ons eerste grote internationale evenement. jaar. Okay. Maar kunnen, wat kunnen we verwachten van de, de Amerikanen? Uh... Ja, Amerikanen zijn natuurlijk volop Amerikaanse auto's. Ja. alle soorten en maarten. Daar rijdt Frank Paardenkoper ook mee. Ja, ik zeg, ja. Die is al De ongetwijfeld, maar even ja. leuk laten ja, er leuk nou Hij heeft er nou in gekocht in 1958. Echt waar? Okay. Ja, dat is niet normaal. Mooi, mooi. Zo mooi. mooi. Ja, prachtig. En er zitten bijna geen kilometers op. Ja. nou, Allemaal. Ik heb het vorig jaar ook nog even een tijdje naar kijken. Dus wat prachtige auto's komen eraan. Ja, ja absoluut. En uh, zowel modern uh, als uh, echt hele mooie ja. auto's uit ja. ja. de jaren 50 ja. en 60. Hey, die ja, ziet Challenge. Is, is dat voor de eerste keer dat we hier... Nee, nee, nee, nee. Die oh. zijn er vaker geweest bij ons. Alleen afgelopen jaar niet. Uh, uh, twee jaar geleden wel voor het laatst. En uh -huh. nu is dus weer wel. En uh, ook de komende jaren zullen die uh, bij ons... Uh, te zien. Ja? want we hebben een contract voor meerdere jaren afgesproken... Okay. met die organisatie. Uh, internationaal uh, uh, veld... met uh, ja, top... GT-rijders uit, uit de hele wereld. Ook Nederlanders nog niet? Uh, de doen, uh, in de GT World Challenge zelf doet geen Nederlander mee op dit hm. moment. Uh, dus dat is jammer, maar uh, ja, het zijn wel echt topcoureurs uit, ja, uh, uit, ja. uit heel Europa. Maar de bekende eeuwen. mensen ook? Van ja, de... absoluut, absoluut bekende namen. Verliescoureurs van Mercedes, BMW. Uh, zoals Maro Engel bijvoorbeeld van Mercedes. Uh, ja. uh, die, die doen allemaal mee. En wat, wat voor wagens zijn dat? GT's, GT3's. Dus uh, denk aan een Mercedes uh, AMG. Uh, GT. Uh, <coughs> uh, een Ferrari. Zwaardere werk zeg maar. Een Lamborghini. Oké. Okay. Uh, ja, ja. Een McLaren. Uh. Uh, dat soort auto's allemaal. Ja. Hey. Kun je het vergelijken met de DTM? Want die is dan weer. Nou ja, uh... Eigenlijk wel, want het zijn eigenlijk dezelfde auto's. Ja, dat dacht ik uh, ook ja. het zijn dezelfde ja, ja, ja. auto's, alleen het, het verschil is dat de GT World dat zijn racers uh, met twee rijders op een auto uh -huh. en een pitstop met een rijderswissel. Uh, dus eigenlijk, nou ja, het is geen want het is een uurswedstrijd. Uh -huh. uh, maar DTM-wedstrijden zijn korter en er is maar één rijder op een auto. Oh. Dus is het is echt man ja. tegen man ja, en ja, merk ja. tegen merk. Ja, ja, en, ja. Uh, dus dat is het verschil. Dus, uh, het zijn dezelfde auto's. Maar de 4 tot 8 juni, hè? 18 ja, uh, juni is het ja. eigenlijk het Pinkster... Uh, ja, de Pinkster, het, het, het, is, Pinkster is dat, Pinkster ja. Weekend, ja. Ja, ja, ja, ja. Want ja. Uh, normaal zijn de Pinkster races, toch uh, niet? Klopt, en die zijn nu twee weken eerder. Uh, althans, dan heet het geen Pinkster races, natuurlijk, maar... Oh. <laughs> de hele organisatie die uh, de afgelopen jaar de Pinkster racers heeft, uh, heeft ingevuld... die komen nu met hun klassen twee weken eerder rijden. Oh, ja, ja. Uh, dus ja, dat, uh, dat is zo. Maar, maar goed, uh, wel voor het Pinksterweekend voor Zandvoort. natuurlijk prachtig dat we zo'n groot ja. internationaal Checker. auto even, Ja, even, absoluut. Uh, ja. ja. ja. Dus, uh, ik zag van 4 tot 8 juni, dat is dan... Nee, 5 tot 8 juni. Is oh, het 5 tot 8 juni, ja. Nee, ja, ja, ja. is vrijdag, zaterdag, ja, ja. zondag. Uh, ja. En die donderdag uh, wordt er niet gereden. Ja. Dus natuurlijk wel, wordt alles voorbereid. Maar die datum is ontstaan. Maar het rijden is echt 5 tot 8 juni. Ja. Is het is ja. toch steeds zo populair als vroeger? Uh, nou, het DTM is best veranderd. Uh, uh, nou, ik, we gaan het net laten, hè? ze rijden ook met GT3-auto's. Ja, ja. Dat was tot vijf jaar geleden anders. Mm -hmm. uh, toen waren het echt, uh, was auto's volgens het, nou, het zogenaamde Class One reglement, wat je toen had. En uh, daar waren echt die auto's, die waren uh, heel erg geavanceerd. En die waren ook heel erg duur. Uh, en eigenlijk werden die alleen door een aantal, door maar een paar fabrikanten gebouwd. Het was al de Mercedes, Audi en BMW die bouwden die auto's. Die zetten ook fabrieksteams in, in, in de DTM. Maar de DTM was ook de enige kampioenschap waarbij ze die, die auto's konden inzetten. Omdat mm -hmm. nergens anders ter wereld met dat soort auto's gereden werd. Ja. Nou Toen ging Mercedes ook zijn focus verleggen aan andere, andere dingen. Dus die zeiden, wij stoppen ermee. Het was alleen nog Audi en uh, BMW bleven over. En dat is eigenlijk een te magere ja. basis om met dat reglement door te gaan. En zeiden zijn van, nou, oké, okay, hoe, hoe kunnen we dan wel de, de, de naam DTM in stand houden? En nou ja, in ja. verder mee gaan. Toen zijn ze overgestapt op dat GT3-reglement. Okay. En dat is, inmiddels rijdt dat een jaar of vier, vijf zo. En uh, erg succesvol. En, ja. uh, nou, het ja, het blijven zware bakken. Hè? En, ja, en, uh, en het zijn gewoon echte toprijders die erop ja. zitten ook. Maar wordt het ja. uitgezonden? Uh, in Nederland wordt het uitgezonden op uh, Viaplay. Uh, ja. uh, daar kun je het volgen. Uh, dus daar, uh, daar kunnen al die races gevolgd worden. En overigens de GT World Channels, over twee weken... dat wordt allemaal op Ziggo wordt oh, de okay. Dus daar kan het ook gevolgd worden. Nou, je kan het ook live op het kijken ja, natuurlijk. Ja, dat, is die, mogelijk, die die he? is dat is allemaal mogelijk. Je is altijd wel een kaartje kopen. <laughs> ja. En ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja, het zijn geen enorme bedragen die betaald moeten worden. Nee, toch? ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar volgens mij voor de GT World Challenge is een kaartje 25 euro. Ja. Ja, ja. Uh, en dan, ja, dan mag je ja, ook ja, komen. Mooi. Mag je op de tribune zitten. Mag oh, je de hele beeld ontlopen. Dat zit een aanrader. En dan gaan we richting... Historische Grand Prix. Ja, ja dan in dat juni is ook weer, weer 2022 ja, ja. juni, hè? Ja, uh, ja. Ik zag er een nieuwe klasse met uh, wat, wat nieuwere Formule 1-wagens ja, mee ja, ja, klopt. Dat is een uh, nieuwe serie uh, die in Frankrijk geïnitieerd is. is om zeg maar, met, met, met, race, met Formule 1-auto's die in de jaren 90 en 0 eigenlijk geleden ja. hebben, uh -huh. uh, om die weer de squeeze op te krijgen. Uh, want tot nog toe is eigenlijk altijd de races die we hadden met, met historische mm -hmm. Formule 1. dat hield op een beetje midden jaren 80. En daarna niet meer. En daar er er waren er geen, geen series nou Die is nu wel ontstaan. Huh. Uh, het is niet een officiële race. Uh, dus dat de auto's op een uh, moeten kwalificeren. En uh, in de startvolgorde. Uh, kwalificatievolgorde van start gaan. En gaan om, om de winst gaan strijden. Is, en zijn je... ze bang dus, voor schade? Of... Nou ja, misschien ook. Uh, maar het, het, het, het, het is een andere insteek. Het is een time attack. En dat gaat uh -huh. in dat die auto's die gaan gewoon rijden. Een soort uh, uh, demo-rijden. En het gaat erom dat ze de snelste ronde rijden. Ja, ja, ja. En de snelste ronde rijdt die wint. Okay, ah, uh, dus het dus is in dus dus inderdaad ook wel een beetje om het materiaal te sparen. Ja. Uh, die auto's zijn natuurlijk ontzettend kostbaar. Uh, maar om ze toch wel op die manier op de baan te krijgen. Uh, en, en voor de rest is het een beetje vergelijkbaar met wat er de afgelopen jaren ja, zijn. Uh... Uh, nou ja, we hebben dan natuurlijk een Formule 1 race met, met, echt met, met de 3 liter ja. uh, motoren, zeg maar, hè, tot, tot midden jaren uh -huh. 80. We hebben natuurlijk de historic Grand Prix cars, dat zijn de auto's tot eind jaren 60. Ja, ja. Uh, met de motoren nog voorin en achterin natuurlijk ook al in het begin. Of wat later. Uh, Formule 3 races, Formule 2, uh, Toehaas, GT's Le Mans prototypes. Ja, ja. Uit de jaren 70, 80... Hm. 60, 70, sorry. En maar ook recenter. Uh, hm. We hebben ook een klasse met uh, Le Mans uh, prototypes uit de jaren nul, dus hmm. dat is uh, best wel recent, dus dat is ook gewoon ja, voor ieder wat wil. Dus Organisatorisch, een enorme klus, hè, lijkt mij. Ja, het is, dat is het zeker, omdat uh, dit is ook een evenement wat we helemaal zelf organiseren ja. van, van een aantal ja. dus ook de content uh, zelf, <coughs> zelf regelen en binnenhalen. En dat doen we bijvoorbeeld bij een DTM niet, of een GT World Challenge. Dus, hebben een nee. contract met een, met een organisator, met de organisator de ja, ja. die ja. verschillende circuits in heel Europa uh -huh eigenlijk overal met het verschijnt. Ja. verschijnt. Ja. Nou, dus Met die historische campagne moeten we dat echt zelf mm -hmm. uh, bij elkaar uh, halen... Ja. om, uh, ja, om ja. een mooi evenement hier te zetten. Ja. Ja. Ja. Nou, wellicht als het meer, uh, uh, nou, dat ZFM weer gaat uitzenden. We dat gaan we wel ja, proberen. Dat zou hartstikke leuk zijn. Dus, ja, ja, gaan we even proberen inderdaad. En dan komen we daar uh, ja. uh, zeg maar een dag staan. Ja. En de hele dag uh, live uh, uh, uh, muziek en mensen. Mensen aan het woord met hier. Hoop, ja, ja nou, het is tussen 28 juli en 31 augustus, augustus is het sowieso gesloten. Ja, maar nou, ook dan, uh, dan, zes dan, weken dan, later nog voor de afbouw van ja, de. Het, het, ja, we beginnen zo'n beetje derde week september weer. En dan pakken we de draad weer op. Dan is alles afgebouwd. Uh, althans, nog niet alles, maar het meeste en dan kunnen we weer ja. circuit exporteren. Inderdaad, en vanaf 28 juli is het circuit gewoon dicht ja, tot, uh, ja. tot aan de knop. Ja, ja. ja, die tijd hebben we nodig. Ja, en daarna nog voor de afbouw uh, ja, minimaal ja, ja, een, week. Dus een beetje derde week. Want ik dacht dat er ook nog een nieuw uh, loopevenement uh, komt. De tik, de uh, tikkende klok challenge. <laughs> Ja, misschien zeg ik jou niets, maar het nee, is het lopen. bij niks. Voor, het, is, uh, het is lopen voor een hard aandoening PNL. Ik, okay. ik dacht dat ik het vallig staat in jullie uh, trouwens, in jullie uh, lijst van evenementen. Oké, okay. nou ja, maar ik, goed, uh, ik ben meer over. Nou, dan kan ik jou iets <laughs> nou, uh, nieuws vertellen. Maar goed, uh, uh, ik wil het nog even uh, hebben over de Formule 1-test, die uh, en al geweest is en nog komen. Ja. Er komen er nog twee, volgens mij. Uh, ja, McLaren? komende week. Uh, dinsdag, uh, zeg ik uit mijn hoofd, komt Alpine uh, rijden bij ons. Okay. En, en, en, en woensdag en donderdag uh, Alpine en McLaren, inderdaad. Uh, uh, ja, die komen met... Uh, ja, met zogenaamde ja, zeg maar, auto's van minimaal 2-3 jaar oud. Ja, inderdaad. Ja. Uh, en komen ze ja wat, wat dingen uittesten. En voor de rijders, die... uh, wat kilometers geven. Ja, dat... uh, we hebben dat uh, twee weken geleden ook al gehad, zo'n dag met, met Esther Martin. Ja, klopt wel, een hele uh, vrouw, hè? Uh, ja, hè? Ja, ja, ja, komen er, is... er, kom er, er mensen op af? Uh, ja, dat, dat komen best uh, even af en toe mensen, mensen kijken inderdaad. M uh, moet je ervoor betalen of niet? Uh, uh, je... nee, nee, nee, nee, nee. Je kan in principe gewoon uh, oh. het vies open en uh, mensen uh. kunnen gewoon op de tribune gaan zitten even kijken. Maar niet in de padden. Ook, uh, nee, heeft. maar het is wel inmiddels ervaring met dit soort dagen is... je moet niet verwachten dat je de hele dag Formule 1-auto's ziet rijden. Nee, nee dat is ook maar Ze nee, nee, hebben nee. allebei ja. maar één auto bij zich. Ja, uh, ja. En dus, ja, uh, af en toe uh, rijden ze een paar rondjes... Ja, en dan ja. moeten ze weer allerlei updates aan de auto doen... of de dingen analyseren en ja, dan ja, worden ja. weer dus, ja. dus niet. Ja... De hele nee, de de hele dag, actie, dat, nee dat, dat, dat begrijp ik ook wel. En, en, en vorige week, we hadden het net even over... ...reed er ook een Formule 1 auto met enorm uh, geluid. Uh, ja, dat uh, was... Twee rondjes. Uh, ja, klopt inderdaad. Dat was afgelopen maandag uh, uh, een shakedown van, uh, van uh, uh, een Arrows BMW Formule 1 auto uit 1985. Die is helemaal gerestaureerd uh, door een... Uh, Die maakte nog echt geluid toen. Uh, ja, dat is een beat ja. in de turbo. Uh, ja, motor, ja, ja, inderdaad. ja. ja. En met, uh, die auto werd destijds door Thierry Bouts bestuurd. En die was ook maandag in Zandvoort om leuk. met die auto die shakedown te doen. Ja. Uh, ter ja. voorbereiding op een demonstratie die, die tijdens de komende Grand Prix van Imola in Italië gaat Oh leuk. Op, en Thierry ja. Boutsen is een oud Formule 1 Ja, Ja, is een Belgische ja, 1 bel Ja, ook. Ja, ja. ja, ja. die is ja, ja. destijds in 1985 <coughs> tweede geworden met die auto in Imola. Ja. En dat was heel bijzonder, want hij viel toen vlak voor de finish stil... vanwege brandstofgebrek. Dan heeft hij die auto, is hij uitgestapt heeft hij die auto over de finish geduwd. En okay. zelf ja. dus is hij tweede geworden. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Best ja mooi. Dus dat, uh, ja. dus, uh, maar die auto die was er dus. En ja, uh, fantastisch om dat weer... Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Helaas maar, maar twee rondjes. Je ja. kan niet, want... Uh, Prachtig want geluid. Maar de hoop mensen hebben ervan genoten, denk ik wel. Met, uh, uh, ik, ik heb verschillende mensen gehoord die hebben van... Ja, want ja, uh, ik weet er ook... Even, uh, even uh, toch, ja. Al was het maar een paar minuten, maar ja, het was gewoon ja. toch... Uh, was het was de afgelopen maanden rond een uur of zeven, ongeveer. Ja, inderdaad. Ja, de Formule 1, wat kunnen we verwachten? Uh, nou ja, ik denk een fantastisch uh, weekend weer natuurlijk en uh, ik denk met als je ziet hoe de strijd in het in de Formule 1 dit ja. jaar is en met verschillende winnaars die er al zijn geweest en hoe close en competitief het is ja gaat het een waanzinnig weekend ja, worden ja. en uh, misschien wel de, de mooiste grand prix uh, van, uh, van de straks de zes die we georganiseerd hebben ja, als het, nou die komt A6. volgend jaar hè? jawel maar dan gaan ze natuurlijk ook met nieuwe met ja, nieuwe, ja, met ja. een ja. ja. ja. nieuwe met rijden ja dat is waar ja ze ja. ja. worden ja, ook interessant interessant. Ja, ja, dat is het ja. Ja. het zou best kunnen hoor maar ja, ja, ja, ja. dit jaar weten we zeker dat het komt ja absoluut zeker weten vind het niet jammer dat het dan afgelopen is tuurlijk ja persoonlijk vind ik dat hartstikke jammer maar ja je moet ook reëel zijn. Uh, en, en, en, en, en, en, en ook terugkijken naar het fantastische het uh, ja. feit dat we er gewoon zelfs ja. georganiseerd ja. hebben. Ja. Goed, we gaan er uh, bijna uit, want anders worden we weggedrukt door het nieuws. Uh, Thomas, die zit al te gebaren. Want jij wilde <laughs> nog even een leuk liedje uh, laten horen, denk ik. toch dat Nou ja, in ieder geval, uh, hartelijk bedankt voor het, uh, voor het luisteren naar Goedemorgen Stamvoert. Gerrit hey, uh, Bedankt, Erik. Ja, Erik, ja, hartelijk gedaan. bedankt. Goed, goed weekend. En uh, ja, je bent altijd welkom, dat weet je. Uh, Thomas De Jong, hartelijk bedankt voor je muziek. En we gaan eruit met uh, een, een liedje en morgen herdenken. En uh, maandag 5 mei. Morgen, morgen vlog half stok. 12 uh... uur bij het Joost Monument. 8 uur Precies. uiteraard bij uh, het uh, monument aan de Vlenev. Precies, goed weekend allemaal. Oké. Okay.